Wat er centraal staat is het offer van Yeshua. En uh, ja, hoe wezenlijk dat is voor ons geloof. En daar wil ik vanmorgen ook meer uh, over gaan nadenken. Yeshua en Yom Kippur. En uh, we hebben in de parasha al gelezen van hoe we uh, ja, ontbloot op de drempel staan als wij uh, heel dicht bij God komen. Heel dicht bij dat voorhangsel. En dat voorhangsel op het punt staat open te gaan of te scheuren. En God houdt ons een spiegel voor. Hoeven we ons niet te veel in het hoofd te halen? We zijn niet zo rein en heilig. Dat dat de reden is dat we binnenkomen, zeg maar. Maar waarom kunnen we dan toch binnenkomen? Dus ik ga een beetje vooruit op de parochia van volgende week. Waar als we Leviticus 16 lezen, waarin het, ja, de, het ritueel zeg maar, van Yom Kippur wordt uitgelegd, en in. In Deviticus 16 komt er een, er komen er twee bokken voor en hier ziet u er een van. En een van die beide bokken, daar ziet u de hand op van Yeshua, de doorboorde hand. Ik vond het een mooi plaatje om uh, zo mee te beginnen. Maar ook de ernst te laten zien en de, de zwaarte eigenlijk van waar we het over hebben. Dus Het is niet zo mooi eigenlijk dit. <laughs> zo bloed stromend uit die hand. En een bok die uh, op het punt staat uh, de woestijn ingestuurd te worden. En uh, ja daar zijn einde te vinden op gruwelijke wijze. Het is niet zo mooi als je dat samenbrengt. Het hart van de Torah en de reden waarom Yeshua naar deze wereld kwam. om te sterven, de eerste reden, dus niet de enigste reden en vanmorgen toen ik hierheen reed toen keek ik eens door het raam naar buiten onderweg en toen was het regenachtig, en grauw en grijs en toen ik vanmorgen de parasha hoorde van Lydia, hoe ze dat mooi heeft voorgedragen toen dacht ik, oh, de mensen zijn ook zo grauw en zo grijs wij allemaal dus horen we allemaal bij Gij grijze en grauwe wereld, wat heb ik met u van doen? Dat is een zin die door mijn hoofd schoot. Vanmorgen al in de auto en nu ik zo de mensen eens bekeek in die spiegel die God ons voorhield, toen dacht ik er weer aan. En dan denk je, ja, God is zo rein, zo heilig. Dat hij dus die afstand geschapen heeft. Dat hij geprobeerd heeft die afstand te overbruggen. Maar die reinheid in die heiligheid. Zodat daar iets van zien. Zodat daarmee geconfronteerd worden. En als we dan ook geconfronteerd worden met die grijsheid en die grauwheid van onszelf. het feit dat wij zo weinig vruchtbaar zijn als mens. Ja, dan denken we. O oh God. Dat u met ons wilt optrekken. Dat u bij ons Wilt wonen. Is het mogelijk? En dan is dit plaatje dat laat iets zien van de weg waardoor dat mogelijk werd. Waardoor dat mogelijk wordt. De zevende stap. We hebben in, uh, in, de, in de Zeder, uh, toen we in de Exodus kwamen, Exodus is een prachtig verhaal van de uittocht en aanneming. Bij de berg van God als bruidsgemeente. Dat bruist van vreugde. De feesten worden gegeven. De Shabbat. En, en ze komen bij de berg. En uiteindelijk komt God. dan bouwen ze een tent. Een woonplaats van God. Die, die schittert en blinkt. Dat is de mooiste tent in het midden van Israël. Daar mag God komen wonen. En hij komt neer en heel Israël juicht. En in die tent is een hele... Ja, een, een, een, een soort gelijkenis gegeven. De tent kun je opvatten als een soort raadsel... Die ons iets vertellen wil. Iets vertellen van wie God is en hoe we bij hem kunnen komen. En zo hebben we in de parasha de afgelopen, het afgelopen jaar zeven stappen onderscheiden. De eerste stap, het uh, mikvee, het, uh, de reiniging in stromend water. De tweede stap, het binnenkomen in het voorhof. Als we door de poort gaan en in de voorhof binnenkomen, dan staat dat omringd met witte kleren. Witte klederen. En dan word je als het ware beschouwd. Vanuit Gods oogpunt. Als gereinigd en rechtvaardigd. Door de witte klederen. Die je aan mag hebben. Als een priester. Die zie je dat, zie je dat helemaal gesimuleerd voor je. Die die witte kleren draagt. Dat witte linnen. En dat is het, de reinheid. De rechtvaardigheid van Yeshua. En dan bij het altaar. Is de derde stap. Daar uh, leer je eigenlijk. Ja, iets kennen van uh, zonde en schuld. En uh, hoe je als mens eigenlijk besmet bent. En wat er allemaal met jou moet gebeuren om een stap verder te komen. Daar lees je meer over in de Romeinenbrief. Romeinen 7. Waar Paulus uiteindelijk zegt, ik ellendig mens. Hij is bij dat altaar en hij wordt geconfronteerd met zichzelf. En uh, daar leer je al iets meer van jezelf kennen. Je, wie je eigenlijk was. Want je draagt de witte klederen al. De witte klederen van rechtvaardigheid en de vierde stap. U kunt het allemaal nalezen in de parashot. Ik moet er nu niet te veel over uitweiden. De vierde stap is dan bij het wasvat, als je je handen en je voeten reinigt en, uh, uh, en, en binnenkom, binnen mag komen in het Heilige als priester. En binnen het Heilige vindt dan de vijfde stap plaats aan, aan de tafel bij het licht van de menorah is er een tafel voor jou bereid als je binnenkomt in het heilige. Een tafel van gemeenschap. Bijzonder is dat priesters zelf... houden die maaltijd daar niet in het heilige, maar in het voorhof. Dat heeft hier allemaal betekenis. En dan de zesde stap is die van het reukofferaltaar. Dat is deze. Als er reukwerk gebracht wordt... ...voor Gods aangezicht. En daar hebben we de vorige keer bij stilgestaan, een maand geleden. Toen hebben we, heb ik gesproken over onrechtvaardig lijden. En uh, we kwamen toen tot de conclusie... ...dat dit uh, weer ook wierookofferaltaar, dat is niet zomaar iets. Ik heb het hier nog even voor op een rij gezet. Dat leert ons een stuk lijden te aanvaarden... ...als heiliging van Gods naam. Want we hebben het gekoppeld aan Nadav van Afihu, die dus de, het eerste wierook brengen in de schrift. Zijn de eerste die wierook aanbieden aan God en zij sterven. En Aaron werd uitgedaagd, ja uitgedaagd is misschien een, een moeilijk woord, maar... hem werd gevraagd dat lijden te aanvaarden. En ondanks dat lijden, priester te zijn voor Israël. Het is heiliging van Gods naam. Het bloed dat vloeit, dat begon eigenlijk bij Abel, die uh, gedood werd door Kain. Maar wat ook van, dat van Nador van de Vihu en van vele anderen die voor de heiliging van Gods naam stierven, dat is een stukje martelaarschap. En dat vinden we in openbaring ook terug. Weer bij dat altaar, dat altaar. Openbaring 6 vers 9. Al dat bloed dat vloeit van de martelaren door de geschiedenis heen. Dat komt eigenlijk onder de hemelse altaar. Weer ook altaar. Het heeft een roepstem tot de God. Van Israël. Kom en neem wraak. Daarom zegt hij al, als je het bloed van Abel ziet. Het bloed van uw broer, zegt hij tegen Kain, Dat roept tot mij. Als er gebrokenheid plaatsvindt, moord, of wat voor gebrokenheid dan ook. En er vloeit bloed. Daar lezen we ook over in de parasha. Ja. Dan wordt dat in gedachtenis gebracht bij God. Het lijkt soms wel van niet, maar het is zo. Maar dat is nog steeds voor het voorhangsel. Het lijden omwille van zijn naam. En vandaag lezen we daar meer over. Over de twee bokken worden ons voorgesteld in Leviticus 16. Uh, wat gebeurt er met die twee bokken? Dan gaan we Leviticus 16 opzoeken. Lezing voor volgende week, maar ik wil daar vast op ja, teruggrijpen. Zeg maar. Volgende week lezen we daar ook Matthäus 11 bij, bij, Leviticus 16. Het lijkt een beetje een vreemde koppeling. Daar, daar komen we op uit. Daar gaan we, we gaan vandaag Leviticus 16 en Matthäus 11 lezen tijdens de prediking. En dan zien we al gelijk wat bij elkaar komen. Yahweh sprak tot Mozes na de dood van de twee zonen van Aaron, toen zij voor het aangezicht van Yahweh waren genaderd en gestorven waren. Yahweh zei tegen Mozes, spreek tot uw broer Aaron en zeg dat hij niet altijd in het heiligdom binnen het voorhang zal mag komen, voor het verzoendeksel dat op de ark ligt omdat hij niet sterft. Want ik verschijn... in de wolk, op het verzoendeksel. Dat is dus niet iets... van zomaar, iets van alle dag. Alleen hiermee mag Aaron het heiligdom... binnengaan met een jonge stier... het jong van een rund als zontoffer... en een ram als brandoffer. Hij, dat is dan voor hemzelf... en dan komen later in de tekst... die twee bokken. Hij moet het, een heilige... Linnen onderkleed aantrekken en een linnen broek moet over zijn onderlichaam zijn. Hij moet een linnen gordel ombinden en een linnen tulband omwikkelen. Dit is heilige kleding. Hij mag die pas aantrekken nadat hij zijn lichaam met het water gewassen heeft. En dan komt het: Van de gemeenschap van de Israëlieten moet hij twee geitenbokken nemen als zontoffer en één ram als brandtoffer. En een korte herinnering. Een bok als zondoffer, dat hebben we eerder gezien. Dat was toen Nadav en Avihu naar voren gingen en toen God eigenlijk neerdaalde in de tent. Toen waren er negen stieren geofferd voor de ontzondiging van het altaar. En als tiende werd een bok naar voren gebracht als zondoffer. Dat is het tiende zondoffer. Bij de inwijding van de tabernakel van de woning. De tent van God in de woestijn. Het tiende zondoffer. En die bok, dat was heel bijzonder. Want het was precies een jaar na de plagen in Egypte. Dus toen de priesters die negen stieren hadden gebracht. En buiten het kamp hadden ja, verbrand. Uh, wat er overgebleven was. Toen kwam daar die bok. Dat tiende zondoffer. Ja, ze moesten natuurlijk denken aan die tiende plagen in Egypte. Want het was precies een jaar daarvoor gebeurd. En die bok... Daar werd bijgezegd, die moet je niet buiten de lege plaats verbranden. Want de zonde van het volk Israël die op die bok ligt. Ja, daar moet verzoening voor plaatsvinden. En dat moeten jullie als priesters doen. Daarom moeten jullie die bok opeten. Als, uh, hè, dan wordt er een klein deel van op het altaar gebracht. Als een reuk en het vlees ervan. werd bereid om opgegeten te worden door de priesters. En doordat dus de zonden van het volk op die bok waren gelegd was dat vlees dat droeg dus al die zonde schuld van het volk Israël. En de priesters waren geroepen om dat op te eten en om daar dus zich mee te vereenzelvigen. Zodat zij voor Israël het mogelijk maakten dat God bij hen kon wonen. Dat was de roeping van de priester in Israël. In Leviticus 10 vers 17 lezen we dat. Daar is eigenlijk het, de hele, het hele verhaal is daar neergezet. De, de bok die is bereid, het tiende bok, het tiende zondoffer. En het vlees dat staat klaar in de voorhoofd op een tafel. De priesters zijn er nog niet. Nu moet het gebeuren. Nu wordt de zonde eigenlijk overgedragen op die priesters. Zodat die relatie tussen God en Israël er kan zijn. Maar dan, kijk Mozes... In vers 16. En Mozes zocht zorgvuldig naar de bok van het zontoffer. Hé, hey, hier die tafel is bereid, maar het vlees is weg. Wat is er gebeurd? En toen bleek, hé, hey, dat vlees is verbrand. Net als die negen stieren, die waren verbrand buiten de lege plaats. Wat is hier aan de hand? Het gebod was toch duidelijk? Jullie moeten dat opeten. Jullie moeten de zondenschuld dragen. Dat staat er ook. Hij werd erg kwaad op Eliazar en Itamar... De twee zonen van Aaron die daar nog zaten. En hij zei, waarom hebben jullie dat zondoffer niet gegeten op de heilige plaats? Want het is allerheiligst. En hij heeft jullie dat gegeven, opdat jullie de ongerechtigheid van de gemeenschap zouden dragen, om daarover verzoening te doen voor het aangezicht van Yahweh. Maar dat is een onmenselijke taak. Dat besefte zij. We hebben het een tijdje geleden gelezen in de parasha, u kunt het opzoeken staat hem al op de website denk ik zij hadden geweigerd dat te eten en Mozes dacht aanvankelijk dat is omdat ze ja, verdrietig zijn, omdat hun zoon hun broers zijn gestorven, maar dat was niet het geval Eliaser en Itamar die beseften ineens als mijn broers, als onze broers sterven in de aanwezigheid van God omdat er zo'n kleine besmetting eigenlijk is wie zijn wij dan? om de zondenschuld van Israël te dragen. Wij zijn toch net zo goed besmet. Wij zijn toch niet zo heilig... dat we dat kunnen zeggen, dat we dat kunnen. Ze beseften ineens... maar die opdracht die God ons gegeven heeft... dat kunnen wij als mens helemaal niet. En zij hebben dat vlees genomen... en het buiten de lege plaats verbrand. En u kunt het nalezen. Dat is eigenlijk... kun je daarin een vraag zien. Een vraag van deze priesters aan God... Heer, zorg voor iemand. Zorg voor een leider in Israël. Die dit voor ons doet. Want wij kunnen dat niet. Toen sprak Aaron tot Mozes. Zie, vandaag hebben zij hun zontoffer en hun brandtoffer voor het aangezicht van Yahweh aangeboden. En zijn zij deze dingen overkomen. Als ik vandaag het zontoffer had gegeten. Zou dat goed geweest zijn in de ogen van Yahweh? Zou dat de bedoeling geweest zijn dat wij als zondaren... ...de schuld op ons zouden nemen... ...wat we helemaal niet kunnen. Toen Mozes dit hoorde... ...was het goed in zijn ogen. In de lezing van Leviticus 16... ...komt dus die bok terug. Twee bokken. Het zijn er nu twee ineens. Twee bokken... ...als zontoffer en één ram als brandoffer. Dan moet de Aaron... ...de jonge stier aanbieden als zontoffer ...dat voor hem bestemd is... ...en voor zichzelf en zijn gezin verzoening doen... Hij moet ook de beide bokken nemen en die voor het aangezicht van Jawe plaatsen bij de ingang van de tent van ontmoeting. Aaron moet namelijk een lot over de twee bokken werpen. Eén lot voor Jahwe en één lot voor de weggaande bok, Hazazel. Dan moet Aaron de bok waarop het lot voor Jahwe gevallen is aanbieden en hem als zontoffer bereiden. Maar de bok waarop het lot is gevallen, om... Azazel te zijn, de weggaande bok moet levend voor het aangezicht van Jahwe geplaatst worden om verzoening te doen door hem als weggaande bok de woestijn in te sturen daar komt die verzoening terug van Leviticus 10 vers 17 deze bok is dus dezelfde met dezelfde missie als die tiende zondebok. Tien, dat tiende zondoffer wat de bedoeling had om dus verzoening te bewerken... zodat God en Israël samen konden zijn. Er is een uitleg, een rabbijnse uitleg... die zegt dat deze beide bokken de weg van Yahweh laten zien. De ene bok laat de weg van Yahweh zien... die dus in de tempel aangeboden wordt op het altaar... en die uiteindelijk dus binnengebracht wordt... in het heilige der heiligen, wiens bloed. En zo zeggen ze van ja... zo zijn er mensen die dus de weg van Yahweh volgen... en binnenkomen bij hem, hem mogen ontmoeten... En er zijn mensen, ja, die volgen hun eigen ego. En die gaan dus niet naar de woonplaats van God om hem te ontmoeten. En die gaan de wildernis in. die komen daar tot verderf. En dat is op zich een mooie interpretatie. Maar we kunnen nog een laagje dieper. We kunnen er meer uit halen. Want als we hier lezen in vers 10 dat, um, dat deze bok die naar de woestijn gezonden wordt om weggaande bok te zijn... Als die bok wordt aangewezen, als het zoenmiddel, als het ware, verzoening, om verzoening te doen. Hoe kan dan iemand die zijn eigen ego volgt en God veracht en de woestijnen gaat en daarom komt in de wildernis, hoe kan dat nou verzoening zijn? Dat is geen zoenmiddel. Dus we moeten iets verder zoeken als we de betekenis van deze weggaande bok willen achterhalen. Nou, dan komt vers 11 tot 17. Die beide offers die worden bereid. Ten eerste dus die, die, die stier en de ram voor Aaron en zijn gezin. En ten tweede die twee bokken. Aaron moet de jonge stier als het zondoffer dat voor hemzelf bestemd is aanbieden. En voor zichzelf en zijn gezin verzoening doen. En de jonge stier als het zondoffer dat voor hemzelf bestemd is, slachten. Verder moet hij van het altaar voor het aangezicht van Jawe een vuurschaal vol vuurige kolen nemen, met beide handen vol fijn gestoten geurig reukwerk, en dit binnen het voorrangsel brengen. Hij moet dan het reukwerk op het vuur leggen voor het aangezicht van Jawe. zodat de wolk van het reukwerk het verzoendeksel dat boven de getuigenis is bedekt, en hij niet zal sterven. Hij moet dan een deel van het bloed van de jonge stier nemen en met zijn vinger op het verzoendeksel sprenkelen. Aan de kant naar het oosten toe. En voor het verzoendeksel moet hij zeven keer met zijn vinger van dat bloed sprenkelen. Daarna gaat hij dus weer naar buiten uit het heilige, als hij dat overleefd heeft. En uh, dan gaat hij die bokken slachten, of die ene bok, die als zondoffer voor het volk bestemd is. Want beide bokken waren als zondoffen voor het volk bestemd, maar die ene was aangewezen om weggaande bok te zijn voor de verzoening. En maar ook het bloed van deze bok moet binnen het voorrangsel gebracht worden. Hij moet met zijn bloed doen zoals hij met het bloed van de jonge stier gedaan heeft. En dat op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel sprenkelen. Zo moet hij over het heiligdom verzoening doen vanwege de onreinheden van Israël en vanwege hun overtredingen overeenkomstig al hun zonden zo moet hij ook doen met de tent van ontmoeting bij het, die bij hen staat te midden van hun onreinheden dus die beide offers die zijn bereid en van allebei is dus bloed bij het altaar gebracht van de stier die voor hemzelf bedoeld was en van die bok die voor het volk bestemd was het bloed is gebracht binnen het voorhangsel. Ja, de vraag kun je stellen, waarom brengt hij twee keer bloed binnen het voorhangsel? Want het, het, het typische is, als je de tekst hier volgt, dan is die weggaande bok voor de verzoening bestemd. En dit bloed, waar is dit dan voor bestemd? Nou, als dit Aaron is, dit is natuurlijk een, een schilderij, maar als we hier Aaron in zien... En nou hij heeft er één keer bloed gebracht voor zijn eigen gezin. En één keer bloed voor Israël. Kunnen we dat misschien koppelen aan... aan het bloed dat gevloeid heeft van Nader van Avihu binnen zijn eigen gezin? Het lijden, het bloed. Het leven dat wegvloeide. Voor de heiliging van Gods naam. Lijden. En dood. Wat hen overkomen is. Wat zijn gezin overkomen is. En wat nu... Voor God wordt aangeboden. Kijk, Heer God. Mijn zoon. Die zijn heel, heel vroeger met Adam en Eva uit de tuin van Ede verdreven. Zoals alle mensen eigenlijk heel hun nageslacht uit de tuin van Ede verdreven is. Eigenlijk hadden ze de missie meegekregen om te sterven buiten de tuin. Want op de dag dat gij daarvan eet, zult gij sterven. U kent het allemaal. Mijn zonen, zegt Adam, zijn gestorven. Ze zijn gestorven. Ze hebben geleden. Ze zijn gestorven. Ik heb geleden. Mijn, mijn twee overgebleven zonen hebben geleden. Hier is het bloed. Dat gevloeid heeft. En dan de tweede keer dat hij binnenkomt is met het bloed van, het bok, van die bok. Die dus voor Israël bestemd was. Daarin kunnen we misschien het lijden van Israël zien. Door heel de geschiedenis heen. Zoals Israël geleden heeft, vervolgd is. Zeker in de Griekse tijd, toen dus hun godsdienst. het Shabbat-vieren werd verboden, Toraastudie werd verboden, Besnijdenis werd verboden. En ze werden vervolgd, gedood, gemarteld als ze het wel deden. En later, toen vele gelovigen uit de volkeren zich bij Israël voegden, werden zij voor de leeuwen gegooid, als fakkels verbrand en noem maar op. Leiden en martelaarschap wordt voor Gods troon gebracht. Deze plek, ziet u daar die, die cherubim? Dit is de poort naar de tuin van Ede, ziet u? Het zwaard is uit hun handen. Daar is het bloed dat gevloeid heeft. Het zwaard heeft zijn dienst gedaan. Het, nu maak ik een heel, heel snel een koppeling, maar die cherubim die bij de... Uh, bij de ingang van de tuin van Ede werden gezet, die hadden een, een brandend zwaard in hun handen. Omdat toen de mens uit de tuin van Ede verdreven werd, stierven zij nog niet. Maar, zouden ze wel sterven als ze ooit weer terug wilden komen? Deze cherubim hebben dat zwaard dus niet in hun handen. Want het lijden wordt naar binnen gebracht. De dood ja, is volleindigd. De hoge priester staat hier eigenlijk en hij zegt, kijk, het is gebeurd. Nu willen wij weer met u optrekken. Er is lijden. Er is dood. We hebben meegemaakt wat wij die ballingschap hoorden. Dan wil ik een, een paar teksten uitlezen uit Jesaja 40, vers 2. Ja, dat begint in vers 1, een heel bekende uh, tekst natuurlijk. Ragamu, ragamu. Troost, troost mijn volk, zal uw God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. Daar ziet u de strijd. De ongerechtigheid, de verzoening die vindt plaats hier buiten dit tafereel, in de wildernis waar die weggaande box werft. Daar vindt die verzoening plaats. Maar hier wordt de strijd van Israël vol Gods troon gebracht. Het lijden, de dood die zij moeten ondergaan, terwijl zij het juist uitgekozen waren als God, Gods volk. Zij hebben uit de hand van Yahweh het dubbele ontvangen, vooral haar zonde. Daar kun je nog iets in zien. We hebben niet één keer geleden, omdat wij zondig waren, we hebben twee keer geleden. Onrechtvaardig geleden. We hebben meer lijden ondervonden dan we eigenlijk rechtmatig ons toekwam. En, en dan moet je denken aan dat kind in de woestijn dat geen drinken heeft en sterft van de dorst. Er is onrechtvaardig lijden. Er is soms de neiging om te zeggen, ja er is geen onrechtvaardig lijden want we zijn zondig dus we hebben dat allemaal verdiend. Vanuit diezelfde traditie waar uh, in de parasha ook al uh, wat over vermeld wordt. Calvinistische uh, doemdenken eigenlijk. Maar er is sprake van onrechtvaardig lijden in dit leven. We hebben twee keer geleden. Voor onze eigen zonden en onrechtvaardig geleden. En die andere tekst uit Isaiah 61 vers 6. Dat is het hoofdstuk van de verlossing. De geest van Yahweh. Yahweh is op mij omdat hij mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden, de gebrokenen van hart. De tekst die Jezhua als zijn missie heeft opgevat en waarmee hij gezonden werd. En dan staat er in vers 6. U echter zult genoemd worden priesters van Yahweh. Men zal u noemen dienaren van onze God. U zult het vermogen van heidevolken eten, de rijkdommen die er op de wereld beschikbaar zijn... En u zult u beroemen in hun luister. In plaats van uw dubbele schaamte en schande. Zullen, hè, dat is dus die dubbele, dat dubbele lijden. Zullen zij juichen over hun deel, hun loon. Daarom zullen zij in hun land het dubbele in erfelijk bezit hebben. Zij zullen eeuwige blijdschap hebben. Dus het is, er komt ook een tijd dat dit voorbij is. Dat we terughersteld worden in de tuin van Ede. Dat is het uitzicht. En terug naar Leviticus 16. Het is wat heen en weer bladeren vanmorgen. Want dan komt die missie van die Asa-cel, waar dus de verzoening moet plaatsvinden. Leviticus 16, vers 21. Aaron moet zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen... en al de ongerechtigheden van de Israël beleiden. Alle hun overtredingen, overeenkomstig al hun zonden. Hij moet u op de kop van het bok leggen... en hem voor de hand van een man die daarvoor gereed staat de woestijn insturen zo draagt de bok al hun ongerechtigheden op zich weg naar een onbewoond gebied hij moet de bok de woestijn insturen al het, alle zonden alle onverzoende zonden die liggen op die bok en iedereen die dus met die bok in aanraking is geweest die moet dan zijn kleren wassen zijn lichaam wassen, heel dat reinigingsritueel dat is ook niet zo gek want ieder die die bok aanraakt die is deel daarvan die is daarmee besmet, die is een deel van die zonde geworden. Dus die zijn onheilig geworden. En de hoge priester zelf, die hier dus een deel is geworden van die onschuld, die was daarnet nog in het allerheiligste. Ik denk dat dat Yeshua is, dat dat een voorafschaduwing is van Yeshua Die buiten de lege plaats geleden heeft. En daar wil ik naartoe in Johannes hoofdstuk 19. En dan komen we bij Matthäus 11 uit. Toen nam Pilatus dan Yeshua en hij gezelde hem. En de soldaten vlochten een kroon van doornen en zetten die op zijn hoofd. En ze deden hem een purperen bovenkleed om. Yeshua die dus eigenlijk als een onschuldige bok, een bok werd gebracht eigenlijk in de in Torah als er uh, sprake was van zonde van een leider van Israël. En hier staat dan een leider van Israël. Die als leraar heeft rondgezworven en de Torah heeft geleerd. Een stukje leiderschap op zich heeft genomen. Vele mensen die hingen aan hem. En waren ja, door hem verbonden met God en met Gods woord. Door hem onderwezen. Deze leider van Israël die staat hier. Hij is gegezeld. Hij is dus al tot een crimineel bestempeld. Want ja, criminelen worden gegezeld. Zoals die bok eigenlijk al die ongerechtigheid moest dragen, die weggaande bok. De handen hem opgelegd werden. Zo doet Pilatus dat nog eens met de geestel. Alle ongerechtigheid werd op hem gelegd. Een doornenkroon. In de woestijn vind je ze wel, die doornstruiken. Het was ook een doornstruik waar Mozes tegen aanliep toen die groepen werd naar Egypte om Israël te halen. Van die doornstruik zien we nu dat Joshua die op zijn hoofd draagt. En dat purperen kleed... Ja, dat is een, een kleed dat, dat ik heb dan nog naar zitten zoeken van, wat, wat betekent dat? Hè? Je hebt in uh, wel verschillende keren dat er sprake is van een rood koord in de Torah. Hè? Het rode koord van Rachel bij Jericho en het rode koord dat uh, uh, van de twee zonen van Juda, dat die bij die baby'tjes komt de eerste eruit. En dan bindt de uh, vroedvrouw, die bindt dan een rood koord om de pols van de eerste. En uh, dat rode koord, dat vinden we ook terug in het Yom Kippur ritueel als de te, uh, hoge priester naar binnen ging, dan werd er dus een rood koord opgehangen. En als de verzoening werd bewerkt, dan werd dat koord wit. Dat is een Talmudische uh, overlevering. Maar dit is purper, dit is uh, paars en ik heb het nagezocht. Het is dus ook echt de kleur die in uh, uh, niet dezelfde dan die rode kleur. Dus, uh, en het purperen kleed uh, werd over het altaar gelegd. Dat is Waar dat purper voorkomt. Eén groot purperkleed werd over het altaar gelegd wanneer dat vervoerd werd. En dat purper kom je ook tegen bij de koningen van Midian in Richteren. Dus de, en, en ook als je verder onderzoekt in, in uh, spreuken en uh, hooglied. Dan komt dat purper als een koninklijke kleur naar voren. Dus het is wat, uh, wat ze hem hier eigenlijk te dragen geven. Yeshua, dat purperkleed. Dat is dus gewoon om te spotten van ja, kijk nou eens naar die koning. Maar hij draagt die kroon van Doornen. En hij is als een crimineel gegezeld. Vers 4. Pilatus dan kwam weer naar buiten en zei tegen hen... Zie, ik breng hem u naar buiten, opdat u weet dat ik geen schuld in hem vind. Jezus dan kwam naar buiten met de doornenkroon op en het purperen bovenkleed aan. En Pilatus zei tegen hem, zie de mens. Toen dan de overpriesters en de dienaars hem zagen, schreeuwden zij... Kruisig hem, kruisig hem. Pilatus zei tegen hen, neemt u hem en kruisig hem... Want ik vind in hem geen schuld. Doe het maar lekker zelf. De joden antwoordden hem. Wij hebben een wet. Een Torah. En volgens deze wet. Deze Torah moet hij sterven. Dat was profetisch. Dat is precies. Die weggaande bok. Hadden ze dat begrepen? Die weggaande bok. Die werd als een crimineel. De handen opgelegd. Alle schuld droeg die bok en die werd naar de doornstruiken gestuurd. In de woestijn, in de wildernis. Om verzoening te doen zodat Israël bij God kan wonen. Dat is wat Leviticus 16 zegt. De Torah leert dus dat dit vervuld moet worden om dit werkelijk te laten gebeuren. Dat God bij Israël woont. En de joden antwoorden hier, wij hebben een Torah en volgens de Torah moet deze sterven. Hoe waar hebben ze dat gesproken? Maar ze hebben het niet beseft. Wat ze zeiden. Toen Pilatus dan deze woorden hoorde. werd hij nog meer bevreesd. En er ging opnieuw het gerechtsgebouw in. En hij zei tegen Yeshua. Waar kom je vandaan? Maar Yeshua gaf hem geen antwoord. Hij zegt wat de joden daarbuiten zeiden. ze hebben gelijk. Ik moet sterven. Ik ben als crimineel. Voor Gods aangezicht. En ik zal moeten sterven. En hij zweeg. Zoals Aarons zweeg. Toen Nader van de virus stierf. Stierf Yeshua. Toen zijn eigen dood hem aangekondigd werd. Hij moet sterven volgens onze Torah. Ja dat klopt zegt hij. Ik moet sterven volgens die Torah. Pilatus dan zei tegen hem. Spreekt u niet tot mij? Weet je niet dat ik macht heb om u te kruisen en Macht heb u los te laten? En toen zei Yeshua. U zou geen enkele macht tegen mij hebben. Als het u niet van boven gegeven was. Dus hij bevestigde het nog een keer. Dit is Gods wil. Maar Pilatus die durft het bijna niet. En die was zijn handen in onschuld. En u kent het verhaal. Yeshua, de weggaande boek. Matthäus 11. Johannes die is gevangen genomen. Ik zal kort het verhaal vertellen en dan lees ik een paar teksten. Johannes die is gevangen genomen en die is door Herodes in de gevangenis gezet. En hij wacht, hem wacht een zekere dood. Hij zal lijden en sterven, onrechtvaardig lijden en sterven. Zoals Nadav en Avihu. Hij zal zijn bloed vroegen bij dat bloed onder het reukwerkaltaar. Maar voordat dat gebeurt en voordat hij dat weet, al is dit lijden in de gevangenis natuurlijk ook al niet, ook al daaronder te verstaan, zendt hij een vraag naar Yeshua, bent u degene die komen zou? Want kijk, ik, ik eindig ook zo. Ik eindig ook in een dood. Dat besefte hij al. Als u de Messias bent, dan komt daar toch een einde aan? De vraag is heel logisch. En Jeshua geeft hem antwoord. Waar hij even op mocht puzzelen. En toen degenen weggingen die hem dat antwoord zouden overbrengen, begon Joshua tegen de menigte te zeggen over Johannes. Waar bent u in de westijn naar gaan kijken? Naar een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt? Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar iemand in kostbare kleding gekleed? Was het een, was het een uh, nietsnut of was het een, een, een, een hoge in de wereld? Of was, Zie, zij die kostbare kleren dragen zijn in de huizen van de koningen. Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar een profeet? Ja, ik zeg u, zelfs naar veel meer dan een profeet. Want hij is het over wie geschreven staat. Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht. Die voor u uit uw weg gereed zal maken. Voorwaar ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Maar wie de minste is in het koninkrijk der hemelen, is groter dan hij. En dat wil ik eventjes aan dit plaatje koppelen. Deze twee plaatjes. Want zoals ik gezegd heb, dit is een raadsel die ons onderwijst, in profetische zin. En Misschien kunnen we dit plaatje van Matthäus 11 wel hier naartoe brengen en zien wat hier gebeurt. Jezus zegt eigenlijk, Johannes, Jochenam, die is de grootste onder de mensen. Grote kan niet. Maar toch, in het koninkrijk der hemelen, is hij de kleinste. Hoe kan dat? Nou, omdat dit, wanneer je dit bereikt, dat is de hoogste roeping van de mens op de een of andere manier. Wanneer je er bereid bent het lijden te aanvaarden, de dood te aanvaarden, te sterven voor Hem. Wanneer je dat aanvaardt aan zijn hand en bereid bent God te ontmoeten, dan ben je hier bij dat reukwerkaltaar. Dan strijgt er een reuk op naar God en dan gaat het voorhangsel open. Dat is het hoogste wat een mens kan bereiken in deze aarde, op deze aarde, in de, in de geschiedenis. Ik hoop niet dat we dat allemaal bereiken zullen, want dat is de gruwelijkheid moet je er niet zoveel van door laten dringen. Maar dat, die portie die jij van God krijgt, aanvaard je het? Kun je met Johannes meegaan tot die hoogste roeping van de mens? Om een reukwerk voor God te worden? Jouw bloed zal gebroken worden wanneer je onrechtvaardig lijden treft. Wanneer je ja, martelaarschap treft. Daar hebben wij hier niet zoveel weet van, maar in het, in het Oosten, in het Midden-Oosten wel natuurlijk. Nou mogen we ook weten dat het gebroken wordt door de God van het leven. Want de God van het leven wil dat niet. Dus er gaat een stem uit van dat altaar, lezen we in de openbaring. En die zal vergolden worden. Maar jij kan binnen. Hoe? Door Yeshua. Want Yeshua zegt in ieder die binnenkomt in de Koninkrijk der Hemel, dat is daarachter. En ieder die daar binnenkomt, die is groter dan Johannes. Ja, natuurlijk. Dat is in de opstanding. Yeshua stierf hier. En zijn bloed was wel voor de verzoening bestemd. En, en daardoor is het voorhangs open gegaan en kunnen wij binnenkomen in het Allerheiligste. En dan zien wij die cherubim daar staan, Zonder zwaard. En dan komen we binnen in onze bestemming als mens. En wonen we bij God. Zie, ik zend mijn engel. Daar wil ik nog even mee terug naar Malachi. Malachi 3. Dat is wat daar geciteerd wordt. Ik lees het stukje even kort voor. Zie, ik zend mijn engel die voor mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar zijn tempel komen de Here Adonai die u aan het zoeken bent. De engel van het verbond in wie u uw vreugde vindt. Zie, hij komt, zegt Yahweh 7 Maar wie zal de dag van zijn komst verdragen? Er is hier sprake van twee engelen. De ene engel wordt de here genoemd, Adonai. En de andere engel gewoon de engel die voor zijn aangezicht gaat. En dat is een verwijzing naar de Torah... waar dus ook al in, in Exodus 23 gesproken wordt over de engel van Yahweh... die voor Israël uit zal gaan... Om het beloofde land werkelijk te bereiken. Mozes kon dat niet. Mozes stierf. Vlak voor de grenzen van het beloofde land. Zoals Johannes daar stierf. Vlak voor de grens. Johannes kon nog niet binnenkomen. In fysieke zin. Maar omdat Yeshua rein was. Heilig was. En de ongerechtigheid van Israël droeg. Als een leider in Israël. Kon zijn bloed. Wel. Verzoening doen zodat de mens binnen kon komen. En Jezhua stond op. In het nieuwe leven. Waar elk mens voor bestemd is. En waar wij door hem... Ook deel van kunnen krijgen. Om binnen te komen in het Allerheiligste. En met God te zijn. Verzoend te worden met de falen. Dat is waar het God om gaat. Kijk, de hele tempel is er niet meer. Maar dat is ook wel beter zo misschien. Want we hebben gezien... Het is ingewikkeld genoeg... Voor mensen hier op aarde om daarmee om te gaan... als God zo dichtbij is. Er zouden maar doden vallen... zo gezegd. Dat wil God niet. De tweede tekst in Leviticus 16 zegt... je moet niet elke dag proberen binnen te komen. Doe het alsjeblieft niet. Je weet wat de risico's zijn. Ik wil dat niet. Het is wel zo dat het lijden en de dood... dat dat... ja, dat dat hier wat te zeggen heeft... een betekenis heeft... maar het is niet dat je het moet zoeken... Je moet niet het lijden opzoeken, of de dood opzoeken, het martelaarschap opzoeken. Dat is niet de bedoeling. Yeshua heeft het op, ons op zich genomen. En in zijn bloed is er ook reiniging voor ons. Doordat Yeshua als weggaande bok in de woestijn was, kan de hoge priester binnenkomen, kan de mens binnenkomen. En van Gods aangezicht stralen. Dit plaatje klopt niet helemaal, want hij heeft de stenen van Israël mistie. En dat is nou juist de essentie van de hoge priester hier, dat hij Israël vertegenwoordigt. Het volk van God dat binnenkomt. Al die namen van die stammen staan erop. Heel dat volk van God draagt hij op zijn hart en op zijn schouders. En heel dat volk van God komt binnen, doordat die weggaande bok in de bestijn sterft. En het lijden, de dood, ja, die hebben zij volbracht. En zij zijn welkom in de tuin van verrukking en zo zijn wij ook welkom om Jeshua's ja, offer te aanvaarden en dan, hebben, dan denken we over het lijden en, en alles na en dan is de laatste tekst uit Matthäus 11 in vers 27 alle dingen zijn mij overgegeven door mijn vader dat is niet zo vreemd want hij is de engel van het verbond die Israël in het beloofde land zal voeren en niemand kent de zoon dan de vader en niemand kent de vader dan de zoon en aan wie de zoon het wil openbaren kom naar mij toe Alleen die vermoeid en belast bent. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u. En leer van mij. Dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. En u zult rust vinden. Voor uw ziel. En de een. Die snapte het. Hij zei oké okay, heer. Ik hang hier aan het kruis. Rechtvaardig of niet. Is er nog hoop voor mij? Mag ik mee? Ik vind het goed. Zoals ik hier hou. Ik aanvaard het. Ik aanvaard het. Dat is de moedigste klus van de mens. Besef dat goed. Kain, die kon dat niet. Kaaien die, had, die zag dat hij zijn, brood, zijn broer had doodgeslagen. En die zegt, dit is te groot voor mij om te dragen. Ik kan dat niet, ik vlucht ervan. En dan hebben we het een bal in. En hoe makkelijk vluchten wij dan niet van? Als wij iets meedragen met ons. Of een schuld of vol schaamte voor zijn troon staan. Maar daar, hij hangt daar en hij zegt, heer, het is oké. Okay. Ik neem het zoals het komt. Ook al brengt dat lijden en dood met zich mee. Ik neem het. En Sjoe zegt, vandaag zul jij met mij in de tuin van verrukking aankomen. Opstaan in nieuw leven. En dat vandaag moet je misschien niet altijd letterlijk verstaan, dat dat die exacte dag gebeurt of niet. Een heel ander verhaal. Maar hij <tus> kwam binnen in het Allerheiligste. En hij stond op met Yeshua als een van de allereerste. Omdat het zo dichtbij is op dat moment in de geschiedenis: dat Yeshua daar sterft. Als die weggaande bok buiten de lege plaats in de wildernis. Hij sterft. En hij mag binnenkomen. En met hem opstaan in nieuw leven. En de ander, die kan het nog niet. Niet. Nou, hij is als een kaai en, ren, en zwerft rond over de aarde. De verzoening is vervuld en we mogen God ontmoeten in het Allerheiligste in het Koninkrijk van de hemel, de tuin van verrukking. Gaat u mee? Amen. Amen.